Weer uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Medewerkers van Google luisteren gesprekken mee... die Nederlanders voeren met hun Google Home. Dat is het apparaat waaraan hardop vragen kunnen worden gesteld. Dat zegt een Belgische medewerker... die in opdracht van Google dagelijks geluidsfragmenten beluistert. Om het aan te kaarten heeft die fragmenten gedeeld... met de Belgische omroep VRT en de NOS. Google erkent dat gesprekken kunnen worden beluisterd... om de functie van Google Home te verbeteren. Maar de fragmenten worden niet gekoppeld aan persoon identificeerbare informatie, zegt Google. Het andere woorden, mensen die de gesprekken afluisteren... ...weten niet om wie het gaat. Een uitbarsting van geweld tussen rivaliserende stammen... ...in Papua Nieuw-Guinea heeft geleid tot meer dan twintig doden... ...onder de slachtoffers ook kinderen en zwangere vrouwen. Het conflict tussen de twee bevolkingsgroepen is al jaren oud. Het is niet bekend waarom de vlam nu in de pan sloeg. Er zijn twintig agenten en tien militairen naar het gebied gestuurd... ...om de situatie onder controle te brengen. In kerkraden is vanmiddag een vrouw op straat doodgestoken. doodgestoken. Het gebeurde even na één uur in een straat in een woonwijk. De politie is onder meer met honden op zoek naar de verdachte. De Duitse bondskanselier Merkel heeft voor de derde keer in drie weken een trillaanval gehad. Dit keer bij de welkomstceremonie voor de Finse premier in Berlijn. Merkel zei later dat men zich geen zorgen om haar hoeft te maken. En Annemiek van Vleuten heeft de tijdrit gewonnen in de Giro Rosa. Gisteren won ze al de zware bergrit en nam ze de roze leiderstrui over. De zesde etappe was een tijdrit van Kiuro naar Telio... met in 12 kilometer 500 meter klimmen. Anne van der Breggen eindigde als tweede... op bijna een minuut achterstand op Van Vleuten. Het weer, op steeds meer plaatsen regen. Vanavond en vannacht ook lichte regen. Morgen buien, vooral in het binnenland. Maar ook af en toe zon. En het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Ruim 60 kilometer file op de Noord-Hollandse Wegen. In de meeste gevallen is de vertraging rond de 5 minuten. Iets meer vertraging heb je op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Tussen Breukel en Maarsen 4 kilometer, kost je ongeveer 10 minuten. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Roelevaar en Sveen 7 kilometer. is de vertraging een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 We go together. Better than birds of a feather. You and me. We change the world.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 Houd lo que sea me niet que staan. pum pum, girl. Ya vi que niet solita, acompáñame Me at the ram dance man, uh, no. rum it in a dancehall in a in a nation. You never know, say that me stumble me at the boom shotta. Take me never lay down flat in a one cat board box. Listen to the me Yankee I got reachin' up. Hey, Boom, boom.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 Even, zonder jou maar blijf in mijn leven. Zonder jou. Een moment zonder jou. 6.9, dit is ZFM. The place that we I can always count.